Iedereen ging hij tekeer, negeerde elk goed bedoeld tegenweer. Alsdagelijks ging hij wel aan zijn dak, aan heel de wereld had hij grondig lak. Hij blauwde, hij spoot en snoof, voorwaarschoon was hij doof. Hij grapte, roofde, hij bedroog, om maar aan de vermaalde drugs te komen. Hij kwam steeds meer alleen te staan, en ook dat leven kon hij helemaal niet aan. Hij zag de zotte zichzelf wegkwijven, wees voor voorgoed uit de tijd te verdwijnen. Er zweurt stingend hij in de boot. Mensen liepen met heel grote ogen om hem heen. En allemaal lieten ze hem alleen. Niemand ziet toch iemand met zo'n tjunkovol. Hij schampt zich nu het meest. Hoe hij toen leefde als een beest. Kan niet begrijpen hoe hij stad was. Liep met Jan en allemaal naar de pas. Hij schampt zich nu het meest. Hoe hij toen leefde als een beest. Kan niet begrijpen hoe hij stad was. Liep met Jan en allemaal naar de pas. Hij schaamt zich nu het meest, hoe hij toen leefde als een beest. Kan niet begrijpen hoe hij destijds was, liep met Jan en allemaal naar de pas. Zelfs een husharts ging aan hem voorbij, die zag hem wel maar tonde totaal geen medelaar. Zeg maar wat schichting om zich heen te kijken, om hem vlug en liefst ongezien te ontwijken. Hetzelfde overkwam hem met zijn eigen predikant, die had aan de duchse sowieso uit het land. Eerdere gesprekken had de priester geleerd, dat de man zich van zijn vader leven niet had afgekeerd. De oude kwam voorbij en zag geen maar Haar schot vol en zij was direct met hem begaan. Met paard en wagen bracht zij hem over naar haar boerderij. Waar zij hem liefdevol verzoogde en tussen schone laken vrij. Hij schaamt zich nu het meest hoe hij toen leefde als een beest. Kan niet begrijpen hoe hij destijds was, liep met Jan en allemaal naar de pas.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 Door haar beleid van naaste liefde en puur menselijkheid raakte hij, al was het moeilijk, maar toch voorgoed zijn verslaving kwijt. Soms komt er hulp een niet verwachte hoek. Dat lees je dan wel eens in een imponerend boek, als is maar een sprakje van het leven. Zonder stakken mag je toch gewoon niet opgeven. Maar wat hebben we u en hier vandaan nu geleerd? Wat hadden wij gedaan als we hem daar toen waren gepasseerd?